Die zomer op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. En het is uh, nu 6 augustus 2020. Het is net middernacht geweest, 6 minuten over 12. Uh, Oké, okay. ik weet niet uh, hoe het resultaat is, maar uh, we maken weer een uh, kralfeet zomer. Het is zomer en we krijgen een hittegolf we komend weekend. Uh, ja, het is vandaag donderdag en vanaf vrijdag wordt het heel erg heet, tot en met zaterdag. En zonder schijnt het iets minder te worden, komt de wind uit het noorden, maar daarom is het nog wel lekker warm hoor. Ik heb zelfs uh, op, een, op internet gelezen dat we negen dagen lang een golf uh, krijgen. Ja. Of dat klopt, dat zullen we zien. Negen dagen lang een hittegolf van ruim 30 graden. We zou 37 graden worden. Jee, yeah. ho oh, oh, ho oh, ho, man. 37 graden. Tjonge jongen. Ja mensen, het zal het allemaal niet mee hebben. 37 gauw. Tjohohoho. Oh, oh. Jezus. Criminelen Dat is een hitte, jongens. Hè. Dat zijn we in Nederland niet gewend. Ja, ik denk meer in het zuiden en in het oosten van het land. Waarschijnlijk. zij uh, het gaat worden. Maar ja. Weet je. Uh, <laughs> we moeten het daarmee doen, hè. En uh, ja, ik ben blij dat het uh, lekker weer is en zo, ja, met lekker muziekje op de achtergrond. 6 augustus 2020. Ik luister naar Aloha Radio en uh, ja, we gaan, uh, <tie> ja, oké, okay. donderdag 6 augustus 2020. Ach, we kijken wel, lieve mensen. En uh, ja, wat is er allemaal gebeurd vandaag? Ja, ik weet het allemaal niet. Ik heb het niet zo gevolgd. Ik had eigenlijk vandaag naar het strand willen gaan. Maar dat is niet gelukt, want ik kwam geloof ik hier nou, half twaalf wakker. Ik was een beetje laat naar bed gegaan gisteravond. Ik wilde zo graag naar het strand gaan. Ik ben één keer naar het strand geweest, want het was op 3 juni. Toen had ik zelfs vrijgenomen voor de woensdag 3 juni. Ik kom op het strand en het was best wel redelijk. Het was niet echt koud, maar ook niet echt, dat je zegt, lekker warm. Maar toen ik eraan aankwam, toen was het redelijk, was het te doen. En meer ik eh, richting het zuiden liep, langs het strand. Hoe kouder het werd. Raar. Ja. Heel raar. En uh, heb ik dan nog een uurtje gelegen op mijn handdoekje. En na een uur was ik het zat, want de wind was een beetje fris. En de zon was wel lekker, maar als je eenmaal in de wind zat, was het toch wel wat frisser. Dus ik denk nou, weet je wat, ik uh, ben er een beetje klaar mee. Ik ga naar huis. Nou, <laughs> dus ik ben weer uh, noordwaarts gaan lopen, want ja, er is een parkeerterrein daar zo. Maar daar was ze naar, is dat, waar was naar? En er lagen allemaal mensen rondom die strand op gang. En dan was het ineens weer wat lekker. Dan denk je, ja, we kunnen hier ook wel gaan liggen natuurlijk. Het is wat, wat, wat, wat. iets aangenamer. Ik denk, ja, jezus jongens, wat moet ik daar, wat moet ik hier? Het was al drie uur geweest. Ja, Dat je nou weet wat ik doe. Ik ga lekker naar huis. Ja, ik ga mijn auto toe. Ik had geen jas, niks aan, hè? Geen, Ik was helemaal een uh, spijkerbroek, uh, een aan, een t-shirtje. Ik had mijn tas bij, een handdoekje. Ik heb nog zelfs nog een surfbordje gevonden, zo'n, uh, ja. niet zo'n hele grote surfboard hoor, maar... En een tennisbal, nou ja, die heb ik op uh, een gegeven moment ja, weer weggegooid. surfboard heb ik meegenomen. Die heb ik al ruim een maand in mijn achterbak van mijn auto gelegen. Ik een gegeven moment bij het grof neergezet. Ik <laughs> jouw ja, wat moet ik ermee? Want die randen... Die waren een beetje afgesleten, weet je wel. Dat was een klein zeurportje van misschien nog geen meter lang. Ik denk, ja, daar kan je misschien op liggen. Maar die randen waren een beetje versleten. En ik denk, ja, wat moet ik ermee? Het zag er leuk uit, er zat zo'n smiley op. Een beetje een evil smiley. Ik denk, ja, wat moet ik ermee? Ik heb er een foto van op Facebook staan. Ik wil dat wel eens uh, op de start van de Halo radio plaatsen. Maar ja, ik dacht bij maag, ja, wat moet ik hiermee mee? Wat moet ik hiermee met dat ding? Dus ik heb me begonnen in de hoop dat de vuilnisman denkt van hé, hey, dit is leuk voor mijn zoontje. Of voor mijn dochtertje, of voor mezelf. Of misschien als decoratie een de jaar. Ik ben niet zo iemand die uh, alles uh, maar uh, gebruikt en uh, meeneemt en uh, wel. Ik heb een keer een stoel gevonden, heb ik een, een frittaiser gevonden die ik goed kon gebruiken, buitengewoon vuil. Laatst had ik nog uh, uh, iets gevonden. Wat denk hé, hey, Dat kan ik wel gebruiken eigenlijk. <laughs> Ja, Als ik het vroeger met thuis kwam, dan nou, jongens, van ja, je weet nooit hoe vies die mensen zijn. En dan uh, zeiden mijn ouders heel afkeurend: van ja, je weet nooit wat voor mensen het zijn. Zijn ze wel schoon op zichzelf en uh, flikkerweg, uh, als smerig, als vies. Alles wat van vreemde mensen was die ze niet konden, was smerig, als vies. Dat was onrein. Dat dus, dat, dat eigenlijk is dat ook discriminatie. Hè? Eigenlijk wil dat zeggen van alles wat buiten ons uh, straatje is, is smerig, vies, vreemd, raar, uh, apart, uh, gek. Dat hoort niet bij ons soort mensen. Eigenlijk is het discriminatie. En zo zie ik het ook. Een uh, beetje, nou, nog net niet racistisch, maar het zit er wel in de buurt. Zo ben ik dan opgevoed. Alles wat een ander, een vreemde, buiten onze cultuur is, is een beetje raar, een beetje vreemd. Ik weet nog in de jaren zestig dat mijn ouders verschrikkelijk tegen een, eh, mannen met lange haren schopten. Van ja, dat is tuig, werkschuw, tuig. Deze mensen willen niet werken. En het is allemaal uitschot, dat linkse tuig met dat lange haar, met dat pies en Beatles gedoe. Dat vonden mijn familie en mijn ouders maar niks. En maar ik vond het juist heel leuk. Ik vind het, ik vond het, en nog steeds heel interessant. En dan heb ik het niet over links anno 2020, hè, maar over de jaren 60 en 70. Ik vond het wel leuk leuk al die hippies en zo, mannen met lange haren, jonge mannen allemaal meestal, ja het waren meestal jonge jongens. Wel wat ouder als ik, maar goed. Ik ben van uh, 1959, dat is mijn geboortejaar. Dus ik heb de jaren 60 voor een deel bewust meegemaakt en ik vond het allemaal heel spannend. Al die uh, hippies en uh, die gasten, die brommertjes heet zo natuurlijk. En, uh, ja, ik vond het wel leuk allemaal, ik vond het wel interessant. En alles wat lange haar is. Uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik vond het uh, interessant allemaal. Ik ben opgevoed met Batman en met uh, de Thunderbirds en met de Freakers. Wat televisieseries betreft. Dus afijn, je begrijpt wel wat ik bedoel. Ik weet niet, um, als je luistert naar uh, deze podcast. Uh. Ja, ik ben geboren in 1951 en uh, ja, ik vond het allemaal wel interessant, allemaal, weet je wel. Want die, uh, ja, het was toen een uh, revolutie aan de gang. Een, een, uh, een, uh, ja, het was meer eigenlijk een beetje een ludieke revolutie, hè? de jaren 60, begin jaren 70. Na nou, ons werd het wat rustiger zo. Na 72 werd het wat minder. Werd het wat, uh, ja, okay, de mensen gingen eraan wennen. De mensen met lange haren werden wat meer ge geaccepteerd door de maatschappij. En toen nog rechtsconservatieve conservatieve maatschappij. was een beetje op zijn, denk ik, krijg dan het uh, links liberale systeem. Nou ja, liberaal was het nog niet echt. Dat was meer. Van de A, D66, PSP. Uh, wat had je nog meer? Je ja, had zelfs. Uh, wat heet die partij ook weer? Uh, de PPR, de Pacifistische Politieke Partij. Je uh, had uh, de CPN, de Communistische Partij. De SP uh, bijzonder wel, maar die had een andere naam: de Maoistische Partij Nederland. Is nadat SP geworden in 1972, geloof ik. En dat heeft zich ja, ontwikkeld naar een wat gematigde links-links-stroming een sociaal-democratische stroming, zoals het nu is. De SP onder Jan Marijnissen in 1992 of zo. Ik werd een beetje een wat mildere socialistische club, de SP. Ik ben er zelfs lid van geweest. Ik ben zelfs actief geweest binnen deze partij. Niet als politicus, maar als uh, activist. Uh, ja, ik, ik, ik maakte een beetje een Ik bracht Folders rond, uh, maandblaartjes voor leden. Dat heb ik allemaal gedaan. En dan de jaren, ja, dat was zo, uh, nog op eind jaren 90, begin 2000, zo dat ik uh, bij de SP betrokken raakte. En uh, op een gegeven moment zo, uh, toen kwam Pim van Duyn op, 2000, uh, ongeveer, 1999, 2000, zo. Ik was al een beetje bang voor die man, weet je wel. Ja, ik had hem... Een vrienden, een beetje vrienden, die, een beetje uit de linkse hoek ook wel, zei ja, die man is gevaarlijk en dit en dat, en toen brak de dag aan dat, er, dat deze man vermoord werd, en ik zal je heel eerlijk zeggen, ik had zoiets van, oh we zijn eigenlijk van de die af." Waar ik al snel verspaard van. Want ik begreep gewoon niet uh, wat er eigenlijk echt aan de hand was. Ik was bij mensen op visite. Ik ga geen namen noemen, dat ga ik niet doen. Er waren hele aardige mensen, goede ja, kennissen van, zeg maar. En die hadden een beetje communistische achtergrond. Ze waren niet extreem communistisch, maar, zeg maar een beetje groenling, zeg maar. Nou, die moeder, die moeder, die vond het vrees dat die man vermoord was. Dus, oh, zegt ze, als het maar geen allochtoon is die die man vermoord heeft, als het maar geen buitenlander is, want, oh jongens, ik gaat wel toestanden, dat, dat wil ik niet. En een van de twee heren die aanwezig waren, de twee zonen van haar, die, die zijn ook van, nou, dat dit, dit, oké, okay, ik was het niet eens met die man. Maar dit, dit vind ik niet goed, dit, dit, uh, nee, nee, nee. Dat, uh, die keurden het vuil af hè, dat Pim Fortuyn vermoord werd, dat is echt gebeurd, hè, wat wil ik nu vertellen. Maar die andere gozer, die uh, zegt, ik ben verrotten, zegt die, vuile fascist, racist, dit en dat, maar goed dat hij dood is. En eerlijk gezegd dacht ik er ook zo over, dat beken ik heel eerlijk. Maar omdat die moeder en die broer van hem het vuil afkeurden, ondanks dat ze links waren en nog steeds zijn, die keurden het vuil af ja jongens, het is niet een manier om, om het te bestrijden met geweld. Waarom zou je iemand die anders denkt als jij met geweld bestrijden, met de dood Dat is niet goed. Op een gegeven moment kwam er een, een enorm gevoel van schaamte over mij. Dat ik bijna stond te juichen dat Pim Duin vermoord werd. Ik schaamde me. En ik ja, ik geweld lost niets op. Ik dacht bij mijn eigen. Als je, als je achter die moord staat ben je eigenlijk net zo fout als een nazi, een neofascist, een extreem iemand. Maar niet uit hoor, extreem links en extreem rechts is pot nat. Extreme moslims, extreme christenen, uh, alles wat extremistisch is, is niet goed. Nooit goed te praten, geweld is nooit goed te praten. Dat ze je met geweld verdedigd om niet gedood te worden, dat snap ik. Dat is normaal, dat is logisch. Als je land wordt aangevallen door een vreemde mogendheid, dan vecht je terug. Logisch, als jij op straat wordt aangevallen door een of andere imbeziel die jouw portemonnee wil hebben, of je mobiele telefoon of wat dan ook, dan trap je en sla je terug. Ja, als je dat in Nederland doet, ga je tegenwoordig de bak in. Het lijkt Zweden wel. Dan is het nog gekker dan hier in Nederland. Maar goed. En als iemand ook nog eens een keer een Islamitische achtergrond hebt. Of een bruine huidskleur. Dan worden ze in Nederland verschrikkelijk uh, gepemperd. En ik vind dat iedereen evenveel rechten heeft. Maar. Ja. Als je klootzak hoeft. Bijvoorbeeld naar een blanke. Hé, hey, klootzak, ken je niet uitkijken idioot, die rijdt zo wat voor mijn sokken. Ja, je houdt je bek, idioot, uh, kanker lekker op, weet je wel, oh, ja, en grof te zeggen. Hè. Maar zeggen datzelfde tegen een zwarte iemand, met een Surinamese of Antilliaans achtergrond, dan ben je een racist. Of tegen een moslim, als je datzelfde tegen een moslim zegt, hè, in dezelfde situatie, oh, dan, dan heb je iets tegen moslims ofzo. Terwijl de linkse kerk in de jaren 60 en 70 talloze radio- en televisieprogramma's hebben gemaakt met een antichristelijke climax. Zeer antichristelijk. En als je dezelfde groepen zou maken die de VARA en de VPRO over christenen maakten, nu over moslims, nou dan, dan, word je, dan word je gestenigd als het ware. Dan, eh, dan kom je in de krant en word je opgepakt. Je wordt van vuile fascist en vuile racist uitgemaakt. Dan word je gemarginaliseerd als fascist. En je bent slecht en je bent rot. En, eh, terwijl niemand erover valt als er een homoseksueel in elkaar gerampt wordt. Omdat hij is wat hij is, een homoseksueel. Dus als je van mannen houdt. Of je bent een vrouw die van vrouwen houdt, dan word je gewoon in elkaar geslagen. En dan zeggen ze, ja, maar dat is hun cultuur, wordt er dan gezegd hier in Nederland. Van de blanke uh, linkse kerk, zeg maar. En het lijkt wel, als mensen die vroeger links waren, steeds rechts zouden. En de mensen die vroeger rechts waren, steeds links zouden. Want de VVD bijvoorbeeld, schuif steeds meer om. Naar links-liberaal. En als er een giftige eh, vergif is, wat nog veel gevaarlijker is dan het extremistische islamitische gedachtegoed, en nog veel gevaarlijker dan het christelijke extremistische gedachtegoed, of het communisme of het nazisme van Hitler, dan is het het linksliberalisme wel. Het linksliberalisme... Heeft de macht in dit land? Links-liberalen zijn VVD, GroenLinks en D66 en de ChristenUnie. Alleen de SP is de enige partij, volgens mij, in Nederland. Die sociaaldemocraten zijn de echte sociaaldemocraten, zoals ze dat kennen, ja, 60 en 70. Ja, daar is je jullie van, hè. Maar zo zie ik het. Maar goed, ik wil jullie niet verder vervelen met mijn uh, denkbeelden. Denk wat je vindt. En ook al ben je het niet met me eens. Ik vind het allemaal prima. Dat moet kunnen, dat moet mogen. Ik zal je niet verketteren. Ik zal je ook niet beschamen. Beledigen. Maar één ding heb ik spijt. Dat ik 20 jaar geleden, of 18 jaar geleden eigenlijk, moet ik zeggen, 2021, 2002, 2001 of 2002, ik zeg het verkeerd. Dat ik toen bijna stond te juichen toen ik ben van tuin vermoord werd. Want deze man had een toekomstvisie die de juiste is. Ik weet niet of ik op zijn partij zou stemmen, dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb één keer op de PVV gestemd. En twintig jaar lang op de SP. Na nou, de laatste keer voor de Provinciale verkiezingen heb ik SP gestemd. Ik wilde bijna op Forum voor Democratie stemmen. Maar heb het op het laatste moment in het stemmalkje niet gedaan. Waarom? Nou, om de duidelijke reden... Mensen is geneigd om achter de massa aan te lopen. De sp is mij al Jan Marijnissen, heeft me altijd een zwak gehad. Jan Marijnissen is niet meer politiek actief, wat ik heel jammer vind. En ik snap wel dat hij de volgende generatie moet overnemen. Er nou zijn er een paar mensen na hem geweest die de partij geen goed hebben gedaan. Al bedoelden ze het goed hoor, ik bedoel... geen kwaad woord over zijn uh, opvolgers. Maar Lilian Jan uh, de dochter van Jan Marijnus. ik vind dat ze het niet echt slecht doet. Alleen, ik mis een beetje de kracht. De... Ja, ik weet dat, dat uh, Jan Marijnus. Uh, Ooit zei tegen de Kamer, de Tweede Kamervoorzitter, van uh, zoiets van Eedim, hè? Eedim, hè? 25 zetels heeft hem dat opgeleverd. 25 zetels. Ik was trots op die man en denk, eindelijk iemand die zijn back open doet. Jan Berijnesen van de SP, de Socialistische Partij. Vroeger, in het begin heette het de Maoistische Partij, zo uit jaren 60 of 70 of zo iets ongeveer. Toen waren ze zeer, zeer communistisch, maar onder Marijnse zijn ze een stuk gematigder. Want ik moest er ook niks van hebben, hoor, van de extreem links, toen al niet. Maar toen ik hoorde toen, van Jan Marijnissen, toen vroeg ze ik ja, aan hem, Stel voor dat Nederland een socialistische heilstaat zou worden, wat vind jij ervan? Nou zegt die lijkt me verschrikkelijk, hij zegt. Nee, hij zegt, dat wil ik niet. En dat heeft mij de doorzak gegeven om lid te worden van de SP. Ja, ik ben er geen lid meer van hoor. Want ik ben niet alles met ze eens, dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar ja, ik zweef een beetje tussen een beetje rechtsliberaal en de SP. Ik heb ook nog vroeger in het begin op de VVD gestemd. <laughs> Goh, zie Ja, dat was de eerste partij waar ik ooit op stemde de SP. Ik heb op D66 gestemd. D66. Op uh, Jan Terlouw ik vond het een, ten eerste gewoon, ja, ik was wel eens met die partij, toen dat tijd. En ik vond het een aardige man ook. nog steeds trouwens Jan, Jan Terlouw is een wereldman, echt waar. En tot mijn vreugde kwam de oprichter, Hans van opdraven opdraven Nou, dat komt niet meer stuk. Ik heb zo op gestemd. Hij wilde vernieuwingen in 1966 dan. Dat wil ik ook, vernieuwing. We ik. Dus ik heb toen op Hans Vermeer gestemd en daarna en heb ik SP gestemd dan. En één keertje heb ik gezondigd, heb ik op Geert Wilders gestemd. En ook al gauw spaard van. Maar gelukkig, binnen een jaar viel het kabinet en toen ik een ja, kans zie. En toen ben ik SP gaan stemmen, ja. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik Richard de Mos van eh, Groep de Mos slash Groep de Mos eh, de Haagse Stadspartij eh, genaamd Hart voor Den Haag. Daar heb ik de laatste keer op gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. En daar heb ik nog steeds geen spaard van. En als deze man landelijk... Uh, meedoet met de Tweede Kamerverkiezingen, ga ik zeker op Richard de Mos stemmen. Zeker weten. Zo, lieve mensen, nou weten jullie hoe ik er politiek voor sta. Maar dat is niet de mening van nou, de zender waarvoor uh, ik werk voor de podcastzender. Uh, maar dat is mijn persoonlijke mening. En wat je ook stemt, links, rechts, het midden, of hier stemt helemaal niet, of wat je ook gelooft, het zal maar worst zijn. Iedereen mag zijn zoals hij is. Ja, ook homo's, hetero's, bi-transgenders. Eh, eh, eh, eh, het zal maar worst zijn. Iedereen moet lekker zichzelf blijven. En doe je ding, zou ik zeggen. En verder wens ik jullie allemaal een fijne donderdag. De 6 augustus op 2020. Geniet ervan. En ik zou zeggen, weer lieve groetjes van mijn kant. Van DJ Jaap. Goodbye. Kijk op www.aloaradio.nl En oordeel zelf.